Keesrood met het NOS-journaal. Kers herkent zich niet in het beeld dat de staatskas miljarden misloopt door misstanden bij de Belastingdienst. Vakband Abfacabo verzamelde klachten van medewerkers van de Belastingdienst. Die zeggen dat door personeelsrekord de aangiftes niet goed gecontroleerd kunnen worden. Weker denkt dat meer mensen inzetten niet automatisch leidt tot hogere belastinginkomsten. Toch zegt hij de klachten serieus te nemen. Hij heeft de leiding van de Belastingdienst gevraagd om er naar te kijken. Minister Schippers denkt na over een waarschuwing bij tv-programma's waarin deelnemers cosmetische chirurgie zoals borstvergrotingen ondergaan. Volgens Schippers wordt er in sommige programma's te makkelijk omgesprongen met medische ingrepen. De minister zegt zich eraan te storen dat kijkers nauwelijks worden geïnformeerd over de risico's van cosmetische operaties. Schippers wil ook kijken naar een minimumleeftijd voor cosmetische ingrepen die niet medisch noodzakelijk zijn. Een ontspoorde goederentrein heeft net buiten Antwerpen een ravage aangericht. Belgische media melden dat er geen gewonden zijn gevallen. De goederentrein ontspoorde kort na Zessen bij Melzelen. De trein vervoerde geen gevaarlijke stoffen. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de ontsporing. Het treinverkeer ligt voorlopig stil tussen Antwerpen Centraal en Gent Sint-Pieters. De politie in Oosterwijk in Brabant denkt met de arrestatie van drie mannen zeker veertien inbraken te hebben opgelost. Het gaat om twee 17-jarige jongens en een man van 20. De zaak kwam aan het rollen toen in juni vorig jaar twee inbrekers op heterdaad werden betrapt bij een inbraak in Staakervens in Oosterwijk. Met de vingerafdrukken en het DNA van deze mannen werden nog eens acht zaken opgelost en kon een derde verdachte worden aangehouden. Bij een van de inbraken werd een 89-jarige bewoonster door een van de twee daders aangerand.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 Ja, Normaal gesproken bewerken we dat altijd een beetje van tevoren. Uh, Knippende ja. en plakken we een beetje. Maar uh, de mensen van het patronaat waren. enig laat met het aanleveren van, uh, van het materiaal. Dus gaan we dat op een andere manier doen. Dus mocht het eventjes nou, niet lopen zoals het zou moeten lopen. Dit, dit was echt een echte fout die hadden kunnen voorkomen. Ja, ja uh, ik denk eerder een beetje dat het de postbode was die een beetje laat was. Ja, maar... uh, nou ja, goed. De postbode voor uh, de cd'tjes uh, dat was het verhaal van.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 Trouwens, uh, hot op Radio 2. Bij Sander de Heren wordt uh, Timmit ontzettend veel gedraaid. Um, dan hebben we natuurlijk uh, onze vrienden van Halfway Station die geweest zijn. En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 ja, het is gewoon super vet. Dat is ja. het enige wat ik kan zeggen. Geen woorden voor. Nou is het uh, leuk hè. Uh, bij de voorronde uh, waren jullie met z'n vier. Maar naast je zit, uh, zit iemand die is er gewoon bij komen, komen meedoen. Ja, Welmer die, die vonden we zo gezellig. Die kwam heel toevallig <laughs> tegen in de kroeg. <laughs> en uh, die was zo dronken en beweerde dat hij piano kon spelen. En uh, ja, toen zei hij van, ah, kom maar ik jongens. langs. <laughs> en uh, zo doen is het eigenlijk niet meer veranderd. Ja, hoe zit dat Welmer? Want uh, jij uh, was bij de voorronde was je mee. Ja. En uh, toen stond je dus in de zaal.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 Kende, dus we uh, zijn flink vooruit gegaan en uh, veel geoefend met z'n allen. Was dus. het uh, een beetje goed uh, aanpassen wat hij deed? Uh, er was niks aan te passen. Het was gewoon, hij zat als een keyboard neer en uh, begon mee te spelen en wij zitten vanna. Nou, en, en het arrangement klopte dan ook nog? Um, ja, ik denk dat die zei is, wat ik gewoon goed heb gedaan. En, uh, dat, het was gewoon ja, wel af en toe even aanpassen. Gewoon van, hé, hey maar misschien moet je dit proberen en dat proberen. Maar voor de rest, ja. Het ging allemaal gewoon heel relaxed. En dat denk, komt denk ik ook omdat wij gewoon heel relaxed waren. waar waren ook zoiets van, nou, ja, ga gewoon proberen en, en misschien wel. Ja. Eh, nog even over, over de, de muziekavonden zoals deze. Het is wel, ze zeggen wel eens, het is competitie, het is ook appels met peren vergelijken eigenlijk. Maar eh, op zich nemen ze zo'n avond als deze denk ik je niet meer af. Nee, zeker niet. Ik denk dat je ook gewoon nieuwe contacten legt en dat je andere bands leert kennen. En...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 Ja, het is zo onhandig met die zwepende armen en weet ik veel wat, om dan een microfoon ernaast te hebben. Ik weet niet wie het bedacht heeft, maar uh, nee, uh, ik, ja, dat is de manier waarop het, uh, waarop het, waarop het werkt voor mij. <laughs> het ziet er misschien gek uit, maar ik vind het zelf wel heel fijn eigenlijk. Ja, nou, ik, want ik, ik heb regelmatig wat drummers uh, gezien, die uh, zetten die microfoon recht voor de snuffer neer, maar uh, ja, het leek wel alsof jij uh, naar rechts keek om uh, de microfoon te vinden. Ja, ja, dat was ook eigenlijk zo, dus... <laughs> Nog even, Jay, uh, waar kunnen de mensen jullie op vinden als het gaat... Om headwear. Uh, nou, natuurlijk onze website www.headwareband.com uh, We hebben nog een Facebook, www.facebook.headwareband.com uh, Of gewoon Facebook en dan onze naam intikken en dan vind je ons ook wel. Ja. Google het. Uh, verder Bandcamp, bedrijf nog, maar dat kan je allemaal vinden op onze site. Dus onze site is gewoon het uh, ding. Ja, oké. Okay. Nou, dankjewel. Uh, Wij zijn het de weg. Weg. Goedenavond. Het waren ze eventjes uh, hardware met uh, het uh, live werk... Ja, nou dacht ik even uh, heel slim uh, te zijn door nog even iets van de studio uh, te praten. Maar ik heb de setlist niet bij me. Dus het, het, het risico is dat je dan, uh, als je dan uh, zeg maar een studio versie van een nummer draait, dat je dan toevallig net live hebt uh, gehoord. Dus dat doen we dus niet. Durf uh, je het niet aan? Nee, dat durven, jammer, durven jammer. we Jammer, jammer. Ja, dat uh, begrijp ik. Maar uh, we doen het even, even niet. Vandaag uh, is toch radio maken met risico. Dus... Ja, maar ik, ik probeer ook de risico's een beetje te vermijden. De struikelpunten om het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 Zij geloof je, geloof je, hey, Lot, Naar jou ben ik op zoek over jou genal die liedjes in mijn liedjesboek. Zij geloof je, geloof je. Als jij je schepping bent van de Heer, dan denk ik dat me hier de plek verkeer. Als jij je schepping bent van de Heer, dan denk ik dat me hier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 bent van de Heer, en denk ik dat we hier de plekken perkeer, O oh ja. Hij geef me les. jij bent mijn lot en jij bij me toe.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 Hij verdient het ook. Nederlandstalig uh, werk van uh, Mirko en de wijze mannen. Wie schuilt achter Mirko? Mirko Haarmans. Hij uh, heeft al wat uh, meer dingen gedaan. Hij is ook zelfs uh, in de nachtuitzendingen bij 3FM geweest. En ja, wat hij uh, voor de rest uh, nog gaat doen, dat zullen we dan nog even af moeten wachten. In ieder geval weet ik wel dat hij bezig is weer met nieuw uh, werk. Dus dat zit er allemaal aan te komen.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 ja, het uh, lief voor de jongens uh, toch uh, niet geheel onbevredigend uh, deze, deze avond. Het uh, ging uh, eerlijk gezegd wel een hele, de hele goede kant op. Maar laten we eerst maar eens even gaan luisteren wat uh, Pepe Fischer over deze band te vertellen heeft.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 The atmosphere's getting tense. where do you go when the drugs work out, you might put me sincere. Where do you go?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 Dat was wel knallen en dat was ook uitverkocht. Dus, uh, dat dat doe je, het je niet voor, hè, denk ik. Ja, zeker. Wat zeg je nu? Eén dag voordat het begon was het uitverkocht. Ja, ja. Maar dat is wel een doel wat je stelt. En, uh, ja, dat, dat was echt heel chill. Uh. Uh, want, want ik hoorde net een jaar bezig. Uh, en dan al zoveel eigenlijk al bereid. Ja. ja, wij zijn er ook trots op. Dus, <laughs> uh, ja. Uh, toch, als ik jullie uh, zo op dat, dat podium bezig zie, ja, ik, ik, ik ga weer. Jim Morrison. Ja, nee, uh, ja. <laughs> ja. hey, dat is een uh, grote inspiratiebron voor mij geweest. Maar uh, ja, we proberen het steeds uh, in de toekomst uh, steeds meer ons eigen te maken. Ja, Met mixen van de muziek van tegenwoordig, de staat en de Black Keys en dat soort dingen. Dus, uh. heb, je, heb je hem dan, de puurman die dus nu aangeschoven is, heb je hem dan nodig?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 Ja, dat kan, ja, zo kan je het zeggen. Ja. ga ik weer uh, even terug uh, naar, uh, naar de heren hier uh, rechts uh, van mij. Um, uh, zo'n avond als, uh, als deze. Uh, het is zoiets, appels, peren vergelijken, maar, er, maar dat, dat is het dus ook niet. Hè? Het, is, het is ook gewoon uh, lekker genieten van uh, een zo'n grote zaal als de patronaat.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 Ja, we hebben hem al naar veel radio mensen gestuurd en uh, Heb je al reacties erop teruggekregen? Dat weet ik eigenlijk niet, uh, dat eh... Uh, ja, nee, je. Heb, je, heb je hem geluisterd of...? Ik, ik heb het nummers gehoord van jullie, dus... Oké, okay, oké, okay. nee um, En ik heb het ook nog gedraaid, dus... Oh, oh, oh nou, nou, dat is in ieder geval bij één radio station aangekomen, maar als het goed is, is hij wel... Weet wordt hij geplugd ergens, maar ik weet nog niet of dat verder doorkomt of zo dat hangt een beetje vanaf.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 Good-meet.nl En op Facebook kan je ons op volgen. En uh, ja, daar kan je ook checken waar onze volgende optreden zijn. En dan kun je ons EP luisteren en kopen. Dus uh, ja, Facebook en onze eigen site. Dank je wel. Ja. Okay. City lights, city noises disturbing the night. Oh, the man. You're gonna have some little bluish rock. Come on. Dat, dat loopt dan even in elkaar over. Maar dat is natuurlijk juist het verhaal wat wij al zeiden. Van als je het niet kan knippen. en je hebt het een, een ruwe bewerking binnengekregen. ja, dan, dan loopt het soms in elkaar over. Uh, dat was het uh, nummer wat uh, volgens mij. Uh, van, het, uh, van de EP afkomstig. Yellow House. wat je net uh, hebt gehoord. En dat liep over naar een, uh, een volgend nummer. Maar dan wordt het een beetje een, uh, een, ja, een lang uh, verhaal. En we hebben altijd uh, zoiets van policy dat we.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 Deze band rockt sinds januari 2010 en inmiddels staan ze hier in de zaal voor jullie als uitzinnige menigte die natuurlijk graag een feestje wil. Laten we ervan zorgen door een enorm te applaus te geven voor Steenkouw! Adelijn, met handen zien! Kom naar voren! met je handen zien! Kom naar voren, we gaan er een mooi feest van maken. Let's go! Voel je het winzen? Dat kan maar één ding betekenen. De schut is aan! Is aan, oude shit, is aan. De the, the, the shit is halen. Kom een bootstroop op je mouwen. Kijk aan in de weg. Hij komt je toch nog voor mijn voeten. Jouw gasten verder weg. Want de shitstorm gaat nu brullen. En je hebt geen vrouw en hul, geen en geen concessies. Ik heb geen tijd voor het gelulant al. You'll be and once and again Hard words, strong backers And so you'll be gebruld. Want de shit is on. the shit is on! The shit is on! Our shit is on! The, the shit, on. shit is on! Is up. Oh, man. Nou, er wordt al om bier gepraat hier. Bier gevraagd, zeg maar. Ja, graag. Graag. Hoort dat bij een beetje bij Steenkouw? Ja, het hoort een beetje bij Rock'n'Roll. Crossover. Daar staat de vraag niet. Nou, of het bier bij Rock'n'Roll hoort, dat is de vraag. Het is een lekker drankje erbij, ja. Het maakt ontspannen. Het smaakt licht bitter. <laughs> gaat, gaat ook een deel van jullie werk ook over dat goud uh, ge, uh, gersten nat, of niet? Ja, wij hebben een uh, leuk nummer. Kom maar op dan. Wat uh, om uh, lekker bier drinken met z'n allen gaat. Dus uh, Dat is wel lekker. <laughs> goed, goed. Uh, even Robert-Jan over de, de, de eerste voorronde, of de vierde voorronde, waarin jullie uh, zeg maar gewonnen hebben. En nu de finale. Ja. ja. Verschil?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 van nee, dat, dat, dat dingetje moet drie keer want anders past mijn tekst niet meer <laughs> en van nee, dat moet vier keer, anders past het alles pas niet meer in de muziek ja. en daar gaat ook, maar dan komen we altijd uit en uiteindelijk. Komt, en uiteindelijk wordt het resultaat altijd beter dan hoe we het individueel bedacht hebben ja, er, er komt ook weer dat goud uh, gersten dat er uh, ook weer natuurlijk bij kijken denk ik, hè? Nou, eigenlijk zijn wij uh, anti-alcoholica en wij hebben uh, letterlijk nog nooit in ons leven een druppel alcohol gedronken. Ben je niet? Nee, het merk niet <laughs> dat was je ook in de man niet na, denk ik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 Ja, dat werkt, weet je wel. Ja. Het, is, het is leuker om met elkaar te spelen dan tegen elkaar. De jongens zijn nu toch een soort van concurrent. Ja. En dat is jammer. Zo jammer. Ja, oké, okay, maar goed, je ontkomt er niet aan. Uh, aan de andere kant. Ja, dan uh, dat is het dat is het verhaal van de Rob Act Maar even. Uh, nog ja, waar jullie op terug te vinden zijn? Wereldwijde web.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 Dit tune gaat je hard raken, echt waar. Luister, naar het intermissieel.